10 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Duitse autoriteiten denken nu dat de besmettingen met de EHEC-darmbacterie... zijn veroorzaakt door taugé en andere kiemgroenten... zoals de spruiten van broccoli, linsen, bonen en kikkererwten. De meeste komen van een kweker uit neder saxen Maar een deel komt uit het buitenland. Uit welk land wil de deelstaatminister Lindeman van Landbouw niet zeggen. De taugé en andere soorten zijn op grote schaal verwerkt in salades. Die zijn gegeten in het noorden van Duitsland staat nog niet vast dat kiemgroenten inderdaad de boosdoener zijn... maar uit voorzorg wordt gewaarschuwd geen tauge te eten. Eerder wees de verdenking in de richting van komkommers en tomaten, rood vlees en biogassen. Aan de gevolgen van besmetting met de coli bacterie zijn nu 22 mensen overleden. Het aantal besmettingen is de 2000 gepasseerd. In Portugal hebben de centrumrechtse sociaaldemocraten de verkiezingen met ruime meerderheid gewonnen. De kiezers hebben de socialistische partij van premier Socrates weggestemd. In de exit polls krijgt centrumrechts ongeveer 40% van de stemmen en de socialisten rond de 27%. Portugal is een van de schuldenlanden in Europa die miljardensteun krijgen van de EU en het IMF. De kandidaat premier Coelho heeft gezegd dat hij de voorwaarden wil bijstellen... waaronder Portugal de lening krijgt. Maar ook hij zal gedwongen worden tot drastische bezuinigingen. De kustwacht heeft dit hemelvaartweekend de handen vol gehad... aan mensen die met hun boot in problemen kwamen. De hulpverleners kwamen 91 keer in actie... voor bijvoorbeeld vastgelopen boten, vermiste kinderen... en surfers en duikers die in de problemen kwamen. 40 deelnemers aan een sloepenrace van Harlingen naar Ter Schilling, Moesten worden gered omdat ze met hun sloep niet tegen de sterke stroming in konden. en niet meer vooruit kwamen. Het weer vanavond en vannacht, vooral in het westen en noorden, regen- en onweersbuien. Morgen in het hele land kans op buien. met vooral in het oosten mogelijk ook onweer en hagel. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Er is een nieuwe Nederlandse munt: het schilderkunstvijfje.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 Provincieclubje Vitesse is door Karel Aalbers omgetoverd tot een topclub met een superdeluxe stadion. Elf jaar geleden werd keizer Karel gedwongen te vertrekken als voorzitter. In Andere Tijden Sport vertelt hij voor het eerst en eenmalig zijn waarheid. Keizer Karel, vanavond 10 uur, Nederland 1, Andere Tijden Sport. Bestel het schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl en maak kans op een gouden tientje. Als directeur vind ik het belangrijk om verantwoord te ondernemen. Dus ik schok wel even toen ik in de kantine van mijn eigen bedrijf goedkoop vlees aantrof... van dieren uit de kilo Kiloknallers in mijn kantine. Wat een blamage. Directeuren van Nederland, wordt wakker. Doe de kantinecheck op wakkerdier.nl. NOS, NOS, NOS Langs de lijn, met Jeroen Stomborst. Goedenavond, het was toch weer een hele mooie finale... tussen Rafael Nadal en Roger Federer op Roland Garros. Ja, en de bal van Federer gaat uit. Nadal ligt op zijn knieën, kan het niet geloven. Hij wint zijn zesde titel op Roland Garros. Alle reden om na te praten over die partij. Dat doen we met John van Lottem. En we horen hoe de sportwereld heeft gekeken naar het titanenduel. Nederlands wintersucces in de dauphiné liberé Lars Boom won daar de proloog. Ik weet dat ik een proloog altijd goed kan rijden... En, uh... Dat ik goed in tijd tijdrijden ben, dus uh, niet heel verrast... maar uh, ook wel weer een beetje omdat ik uh, niet had gedacht... dat ik al wat beter in vorm was dan in Californië. Aard Vierhout komt zo direct naar de studio om te praten over de prestatie van Boom. En Vlaardingen was dit weekend het decor van topgoal voor vrouwen. De Australische Frances Bondert sloeg een hole-in-one... en won daarmee een auto van een tom. I looked at the car and said, this is mine. And then as soon as I hit the shot, I said, get in the hole... Maar voor veel andere golfsters is het sappelen. Een reportage zo direct over de verdiensten in het vrouwengolf. Dat en veel meer nog tot 11 uur in Langselein. De finale tussen Roger Federer en Rafael Nadal duurde 3 uur en 40 minuten... toen Nadal het af kon maken. Goed! snel Nadal. Komt 7-5, 7-6, 5-7 en 6-1 werd het. Het waren de zetstanden waarmee Rafael Nadal zijn zesde titel op het greffel van Parijs pakte. En na afloop bedankte hij zijn tegenstander. Eerst congratulate roger, voor dit fantastische tournament. Ik denk dat je very heel well. goed You played fantastic fantastisch tijdens beide weken. Sorry voor vandaag. Ik denk dat we een... Ik denk een goed match en you know, sorry voor dat en wel dan to his team. Compliment ook voor het team achter Roger Federer. John Van Lottem heeft de finale natuurlijk gevolgd. Uh, John is de finale nou verwacht zoals jij had uh, gegaan zoals jij had verwacht. Nou um, ja, verwacht. Ik, ik had wel wat meer verwacht van Federer. En, uh, nou, dat zagen we terug in, in de eerste set. Nadal begon stroef, misschien een beetje zenuwachtig. En met name door wat hij had gezien tegen Djokovic in die halve finale. Uh, Nadal, um, Federer komt voor, 5-2. Uh, zelfs een setpoint op de service van, uh, van Nadal. En verliest dan de set. ehm ja, dat is ook wel eigenlijk het beeld geweest van de hele wedstrijd. Um, een goed spel van Federen, um, afwisselend met veel fouten van Federen. En Nadal heeft eigenlijk constant niveau weten te behouden in de hele wedstrijd. Ja, je zag af en toe natuurlijk verder briljante punten slaan. En die heb je echt nodig, heel veel daarvan, om Nadal te verslaan hè, op gravel. Ja, en dat, dat weet hij ook. Dus dan gaat hij juist wat meer forceren... wat meer uh, andere dingen doen eigenlijk... die hij normaal uh, doet tegen de spelers... zoals Djokovic of Murray. Maar hij op een of andere manier altijd een soort van controle heeft. En um, ja, het, het lijkt hem gewoon echt tussen de oren te zitten tegen Rafael Nadal. Want um, ja, hij is gewoon niet rustig op de baan. Hoe komt dat? Hij is zo ervaren. Zoveel gewonnen. Het, ja, het is gewoon echt het spel... Uh, en de verdediging van Nadal, wat uh, Federer in de problemen brengt. En ja, dat komt natuurlijk het beste aan het licht op Gevel. Waar je ja, vandaag Nadal ook weer echt. Naar, ik weet niet hoeveel kilometer heeft gelopen. En uh, van alle hoeken en gaten die bal weer terugkreeg. En dan zie je dat uh, Federer toch net even een andere beslissing maakt. dan dat hij normaal zou nemen. Het zit hem tussen de oren, zeg je. Maar toch komt hij terug. Die derde set wint, Federer. Hoe verklaar je dat dan? Nou. Je zag wel dat, en dat zei Jan Simbrink ook bijvoorbeeld goed in het commentaar tijdens de wedstrijd, is um, ja, hij moet gewoon ietsje aanvallender spelen op de baseline, durven, Sears Volley spelen. Wat, wat hij eigenlijk het beste kan, maar wat hij, wat hij eigenlijk niet het liefste doet. Het liefste blijft hij gewoon vanaf de baseline lekker rally spelen en op die manier zijn punten binnenhalen. En dat deed hij dus aan het einde van die derde set. Daarmee trok hij de set naar zich toe, begon zo in die vierde set kwam 0-40 in die, in, die, in die eerste game van die vierde set voor. En dan denk je, pak het momentum, hou, behoud het momentum en, en, en kom die break voor. Maar Nadal daarin goed teruggevochten in die game. En hij kon dus niet gebruik maken van dat momentum. Als je dan terugkijkt, euh, heb je dan het idee... Kan je dan zeggen tenminste dat Nadal die partij al heeft gewonnen... bij wijze van spreken, dat hij de eerste set binnen heeft geslept. Ja, dat, dat, dat vind ik wel. Ik bedoel, uh, Nadal heeft nog nooit een wedstrijd verloren van Grand Slam... waar hij 2-6 tegen 0 achter staat. Dus je percentage, <laughs> statistisch gezien, uh, gaat, uh, gaat drastisch omlaag natuurlijk. Um, ja, ook weten dat Nadal uh, ja, het beste uh, fysieke speler is uh, van, uh, van alle spelers. Dus ja, je, je, dat neig je nog meer door korte punten te spelen. Federer uh, Djokovic was natuurlijk een, een briljante partij. Echt het mooiste tennis wat we in tijden hebben gezien. Volgens mij kwam deze partij er een beetje in de buurt. Nou ja, dit, dit, natuurlijk heeft het de lading van de finale en Federer en Nadal. Um, ik heb meer genoten van de halffinale. Waarbij uh, natuurlijk uh, Djokovic uh, 41 wedstrijden achter elkaar gewonnen heeft. Uh, en, en, en Federer toch de twijfel was van is het nog wel de Federer. Nou, hij heeft bewezen dat hij nog wel de Federer kan zijn. En dat heeft hij vandaag ook wel weer bewezen. Want uh, hij wordt niet weggeslagen door Nadal. En dat geeft mij dan wel weer hoop voor de komende weken. Voor Wimbledon, voor de US Open. Je bent wel een beetje op de hand hè, van Federer. Vind jij een mooie tennisser? Nou, ik ben wel op de hand van Vederen. zeker. Alleen, ja, kijk, het respect wat ik heb voor Rafael Nadal. Hoe hij, ja, dus de grote Federer, elke keer weer uh, gewoon zo laat twijfelen en, en, en zo'n kampioen op de knieën krijgt... dat, is, ja, dat zijn, zijn eigenlijk gewoon twee grote sportmannen binnen tennis. Nadal even naart nu met zijn prestaties en zesde titel uh, Björn Borg. Kan je hem daar ook al mee vergelijken? Of is hij die al voorbij misschien? Nou, sterker nog, ik vind, uh, vind Rafael Nadal uh, de allerbeste greveltennisser alle tijden. En... En nou ja, kijk, Björn Borg is een, uh, een, een popster geweest in die tijd als tennissen, de eerste echte popster. En ik moet heel eerlijk toegeven dat ja, Nadal dat ook wel is. En ook uh, echt een voorbeeld is voor de jeugd, en waar uh, een voorbeeld van hard werken en buiten de baan een gentleman zijn. Dus ja, je kan ze wel vergelijken. John, John van je dankjewel. Ja, de verwachtingen waren hoog gespannen. De finale van Roland Garros zou en moest een titanenduel worden. Iedereen die maar een beetje van sport houdt, wilde dat natuurlijk zien. We maken even een rondje. Tenniser Robin Haase, goedenavond. Waar heb jij de wedstrijd gezien? Uh, in mijn hotelkamer, in, uh, in Halle, waar ik op dit moment uh, een toernooi speel. En voor wie was je? Uh, dat maakt mij niet uit. Ik ben de, als die twee tegen elkaar spelen. Ik ben uh, dan voor niemand en uh, het is gewoon voor mij de betere speler. Uh, en dat was, op dit, of, uh, dat was uh, deze keer uh, Nadal. Echt geen enkele voorkeur? Een beetje? Nee hoor, nee. En wat, wat voor gevoel hou je over in deze finale? Uh, nou, het was een denk ik een prachtige finale. en uh, Ik denk dat uh, verder, uh, die moet gewoon de eerste set winnen. En dan, uh, dan wordt het denk ik een echt open wedstrijd. En, en toen verder eigenlijk 2-6 tegen 0 achterkwam... ja, toen was de partij toch al gespeeld... ondanks dat hij die derde set dan won. Uh, maar uh, ja, dat gaf, uh, zou Nadal niet meer weggeven. Oké, okay, Robin, dankjewel. Ja, oké. Okay. Lopke Berkhout, goedenavond. Goedenavond. Top, uh, Zelster. Waar heb je gekeken? Nou, wij hadden onze laatste rustdag voor uh, onze World Cup in uh, Engeland... En uh, we waren op een kleine sightseeing tour door uh, de uh, countryside, zeg maar. En uh, we hebben in een, uh, uh, ja, een barretje ergens in een dorpje gekeken, de eerste set. Vervolgens terug, snel terug naar huis gereden en daar de tweede set en een deel van de derde. Ik heb hem helaas niet af kunnen kijken. Je... Ik weet de uitslag nog niet, maar ik heb wel een vermoeden. Vertel, wie heeft gewonnen? Ja, Nadal, denk ik. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, hey, shit. Dat klopt, <laughs> voor jullie was je. Ja, voor uh, Federer dus. Ja, voor Federer, ja. ja. De meeste van ons trouwens hoor. Waarom ja. is dat? Nou ja, ik vind hem gewoon een, echt een enorme sportpersoonlijkheid. Een enorm mooi, uh, ja, een mooie staat van dienst. En uh, ja gewoon echt een, uh, een geweldige uh, topsporter. Maar dat... ik dus niet ik ga niet voor de looks, ik ga echt voor. Uh, ja, ik vind het gewoon een mooie persoonlijkheid. Maar dat, dat al toch ook? Ja, klopt. Maar uh, ja, ik vind... Uh, ja, uh, mijn uh, hart ligt meer bij Federer. <laughs> nou, Federer verlies dus. Wat voor gevoel heb je er nou over gehouden? Nou ja, ik zat er behoorlijk in, moet ik zeggen. Bij ieder punt. Maar uh, ja, nou ja... Het, uh, het, het, het volgende is weer aan hem, hè, Wimbledon. Lopke, dank je wel. Okay. Mark Lammers, ex-bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. Uh, waar heb je gekeken naar de wedstrijd? Ik heb uh, thuis gekeken. Ja. Televisie. En was je voor Nadal of Federer? Had je een voorkeur? Ja, Federer. Ik, uh, ja, ik weet niet de, waarom ik Federer ben. Iemand die al jarenlang uh, rustig en uh, talentvol en, en goede mentaliteit dat heeft Nadal ook wel. Alleen ja, ik, ik kunde het Federer wel weer om, uh, om weer een, een, een overwinning te hebben. En, en ja, Nadal uh, was toch de favoriet uh, op Kevin. Je, je bent voor de underdog. Ja, dus meestal wel. Dat is wel spannend. Je hoopt, je hoopt sowieso vijf sets. Dus dan ben je al snel, tenminste, dat had ik vandaag merkte ik. Dat ik al snel ben voor degene die dan achter staat, waardoor je nog vijf sets kan krijgen. Nou, dat zat er niet in. Uh, Nadal ja. won, en wat voor gevoel hou je nou over aan die wedstrijd? Ja, Nadal was veel beter. Uh, uiteindelijk als het echt om de punten ging, was je gewoon uh, fysiek sterker, uh, harder in zijn slagen en, uh, en duidelijk beter op gravel. Oké, okay, Mark, dankjewel. Graag gedaan. Sven Groeneveld, tennistrainer, oud-trainer natuurlijk van Roger Federer. Uh, waar heb je gekeken? Uh, bij mijn zus, en in je... weest in Nederland. Oh, in Nederland. Dat is, ook al... is dat opvallend dat je in Nederland bent of uh, valt het nog mee? Uh, nou, ik was net onderweg eigenlijk in de ochtend. In de eerste set uh, was ik uh, in het vliegtuig. Uh, en uh, gelijk toen ik landde was ik aan het kijken wat de score was en dat was 5-5 eerste set. En uh, toen kwam ik er net in, de tweede set uh, kwam, kwam ik erin. En ik, ik denk dat je wel voor Federer was, of niet? Uh, zeker, ja. Zeker. Ik, uh, ik heb toch een zwak uh, voor Roger. En dan uh, hoop ik toch eigenlijk dat hij dat hem gewoon ook een keer wint tegen, tegen Nadal in de finale van Roland Garros. Heb je dan ook nog contact met hem eigenlijk? Zo'n dag is het. Niet telefonisch, maar als we op het toernooi zijn, uh, dan hebben we menige keren hebben we contact uh, in, in, de, in de hallen. En uh, in, in het loop van het, van het toernooi zien we elkaar uh, wat vaker. Ja. Nou, Federer verloor, Nadal won. Wat voor gevoel hou je nou over aan deze wedstrijd? Uh, nou ja, dat toch uh, Nadal eigenlijk de, ja, toch wel de gekroonde koning op Krefel is. eigenlijk. En dat, uh, dat heeft hij zich weer bewezen. En dat. Uh, ja, dat uh, toont enorme respect voor, voor, zijn, uh, voor zijn kunnen. En ja, Roger moet toch uh, zijn meerdere erkennen. En daar kan je wel mee leven. Daar kan ik mee leven. Oké, okay, Sven Groeneveld, dankjewel. Oké. Okay. Jan Mulder, deskundige van alles. <laughs> Waar heb je gekeken? Thuis. En had je een voorkeur voor een van de twee? Ja, wat dacht je? <laughs> Vederen Gedere, natuurlijk. Waarom? Ja. Nou, dat, dat, dat vind ik de grootste sportman aller tijden. En een sympathico. En ja, ik, ik, en die, die vloeiende bewegingen. Dat vind ik de allermooiste. Tennissen aller tijden. Weet je wel, ja. T, t, t, correct en leuk. Voorbeeldige man. Maar ik, ik hou van zijn, van zijn manier van doen. Niks stoort me. Maar wat voor gevoel hou je dan over aan deze finale? Ja, jammer. Maar, maar, maar kijk, het, het is wel zo... Uh, gravel is toch niet zijn, zoals dat heet, ondergrond. Kijk, dit, dit, dit belooft veel voor Wimbledon. Als je, als je op, op, op Roland Garros al, al tweede wordt... ja, dat, dat, dat ziet er wel goed uit. Dat moet gelukkig in Londen. Ja. Jan Mulder, dankjewel. Zo direct bellen we even met Bas Tichler. Hij zit natuurlijk in Zuid-Amerika... en praat over de vrije dag van de spelers van het Nederlands Elftal. Wat doen ze eigenlijk op zo'n dag... En uh, hoe kijken ze terug op de 0-0 gisteren tegen Brazilië? Gespeeld met het arrangement van de Rhythms del Mundo. De Nederlandse volleyballers hebben ook de tweede thuiswedstrijd in de European League gewonnen. Ook vandaag was de formatie van bondscoach Edwin Bennett te sterk voor Griekenland. Gisteren bij de 3-2, vandaag ging het nog een stukje makkelijker. En was de wedstrijd al na vijf kwartier gespeeld, 3-0. Lars Geerts sprak erover met Nimir Abdelaziz, die dit weekend spelverdeler Yannick van Harskamp verving. Nimeer Abdelaziz, op dit moment eerste spelverdeler van het, uh, het Nederlands team. Dat klinkt al goed, hè? Ja, dat klinkt leuk, maar uh, ja, het is eerste spel. Yannick heeft natuurlijk even rust, dus... Uh, maar ja, dan is het mooi dat je uh, na hem mag beginnen... en twee wedstrijden gewoon uh, gelijk mag spelen. Dat is echt leuk. Ja. ja, en ik heb niet het idee dat jij deze kans hebt laten liggen vandaag. Jij wel? Nou, ik vond... Uh, vandaag was ik nog niet helemaal tevreden over mijn spel, maar het ging wel oké. Okay. En uh, gisteren ook wel prima gespeeld, dus... Uh, ja, op zich wel tevreden over het weekend. Wat vond je niet oké okay vandaag? Nou, ik was, ik was niet helemaal uh, de hele wedstrijd echt zuiver. Maar uh, ja, op zich uh, heb ik het wel redelijk opgepakt. En uh, ja, wel een, een uh, stabiele wedstrijd gespeeld. Ja, zeg ik heel veel als ik uh, zeg dat je af en toe op het midden niet zuiver was. Vooral uh, richting Tijen Vlam. Ja, het is... Einde tweede set. Het is, ja, zuiver uit kan je noemen. Maar het is gewoon, uh, we zitten natuurlijk nog kort bij elkaar. Ik uh, heb eigenlijk tot afgelopen week een soort van aan de B-kant gaan staan. Dus dan speel je niet heel veel met die jongens. Dus uh, ja, dit is gewoon... Uh, je hebt de de B-kant moet ik even uitleggen, dat is de overkant van het net bij de training. Ja. ja, en het is gewoon afstemming, afstemming, afstemming. En dat gaat gebeuren door training. Dus dat zal in de loop van de zomer uh, het beter moeten gaan lopen. Ja. Dat uh, Nederland vervolgt zijn uh, European League volgend weekend in Rotterdam... met een uh, dubbele confrontatie tegen Oostenrijk. Daarna zijn er nog twee thuisduels met uh, medekoploper Spanje. En de groepsvierenaar plaats zich dan uiteindelijk voor de finale. Die is volgende maand in Slowakije. Door het voetbal, want uh, de spelers van het Nederlands elftal genieten van een vrije dag. Ze mogen van Bonskoos Bert van Marwijk even bijkomen... van een vriendschappelijke interland gisteravond in en tegen Brazilië. Met uh, niet het sterkst mogelijke team speelde toch, uh, Oranje toch gelijk... met 0-0 tegen de Brazilianen. Bas Zichler, wat doen nou eigenlijk die spelers op zo'n vrije dag? Een beetje voetvolleën, want uh, dat is het mooie aan Epanema Beach... daar waar ook het Nederlandse Elftal zit. Uh, nou ja, je loopt de straat over en staat op het strand. Dus dat is wat, wat ook al toen het Oranje hier aankwam... door een aantal spelers werd gedaan. Hoor. Want uh, Van Persie en Nigel de Jong die stonden tien minuten... nadat ze waren aangekomen in het hotel op het strand. Voetvolleën, dat is echt geweldig leuk om te zien... Want dat gebeurt hier gewoon met lokale mensen. Die ook lang niet altijd weten dat het nou Michael nou, nee. de Jong en Robin van Persie zijn. Maar die, die, en ze kunnen allemaal voetballen hier op het strand. Ook de meisjes doen mee. En die kunnen hoog houden en met het hakje. En... Dus dat is, is echt hartstikke leuk om naar te kijken. Wat voor, wat voor gevoel hebben ze overgehouden, denk je? De, de spelers van Oranje in die wedstrijd gisteren eigenlijk? Nou, goed gevoel. Ik bedoel, 0-0 uit bij Brazilië. Uh, de tweede helft was moeizaam natuurlijk. Maar de eerste helft is Oranje... Maar nou ja, de betere ploeg. Krijgt Nederland zelf wel. Vind ik toch een paar behoorlijke kansen om een goal te maken. En hebben ze wel goed gespeeld. En ik denk dat wat de bondscoach na afloop zei. Dat hebben wij in ons radioverslag ook al gezegd. En dat vinden de spelers ook wel. Wat eigenlijk het beste bevalt. Is dat Oranje volwassen gespeeld heeft. Dit elftal is niet meer zo gauw in de war. Ook niet als je uh, voor 50.000 mensen. Brazilië uit moet spelen. Iedereen weet wat ze kunnen. Je houdt vast aan je eigen ideeën. Aan de manier waarop je wil voetballen. En als je dan. Uh, nou ja gewoon je eigen ding kan blijven doen zonder dat je in de war raakt... dan heb je echt al de helft van de strijd gewonnen. En dat, daar is dit elftal toe in staat. En dat is echt een enorm pluspunt. En dat is denk ik ook handig, nuttig... met het oog op het spelen van het WK daar over drie jaar. Zeker, want uh, je moet als elftal groeien. En dat, dat heeft het elftal wel laten zien. Ik vind dat ze voor het wereldkampioenschap... ook al een vrij stabiele indruk maakten. Maar toen waren ze misschien nog wel wat geschrokken van de sfeer hier. Dat is nu echt niet meer het geval. En dan kunnen er andere mensen meedoen ineens, zoals Krul, zoals Strootman. En dan zeg je, ja, oké, okay, die doen dan ook gewoon hun ding. Die uh, raken ook niet in de war. Dus ik vind dat het een hele sterke indruk maakt. Dat is toch eigenlijk best bijzonder, hè? Dat zo'n Krul en Strootman, waar je het over hebt, dat die zomaar meedraaien. Die spelen gewoon voor, ik weet niet hoeveel duizend mensen in Brazilië met oranje. Dat is toch niet niks? Nee, nou, het gekke was dat ik sprak uh, Krul toevallig na afloop. Dat is natuurlijk niet toevallig, maar na afloop van de wedstrijd. En toen zei ik, was je nou eigenlijk zenuwachtig van tevoren? En toen zeiden ja, dat was ik dan weer wel, want ik heb er heel slecht gegeten vanmiddag. Maar toen stapte ik het veld op en toen keek ik om me heen. En toen stonden daar kuit en robben en die stonden me aan te kijken. En die zeiden van, joh, het komt wel goed. En dan neemt men dat dus over en dat geldt voor Strootman ook. Die heeft natuurlijk wel een keer eerder meegedaan, maar dit was zijn eerste basisplaats. En die loopt daar ook rustig rond en die is ook niet te gauw in de war. En ik denk dat zie je ook wel op de trainingen: dat het ook geldt voor types als Luc de Jong en Georginio Wijnaldum, die hier zijn. Die passen zich vrij snel aan. Het is een hele goede leerschool voor ook jonge spelers om, om met het elftal op stap te zijn. Um, en Nou zijn dat echt niet allemaal spelers die morgen vaste internationals worden. Maar het is een hele goede, heel goed voor je ontwikkeling als speler. En ik denk dat ook de clubs waar ze voor spelen daar echt nog wel de vruchten van gaan plukken. Um, hoe ziet het programma eruit voor Oranje de komende dagen? Nou, vandaag was het dagje vrij. Uh, dan moet je bij zeggen, vandaag is een dagje vrij. Want we lopen vijf uur op jullie achter, dus we hebben het nog even. Uh, morgen is het, wordt er nog getraind in Rio de Janeiro. En daarna wordt uh, gevlogen naar Montevideo. En daar is woensdag de wedstrijd tegen Uruguay. Uh, dat is dan sluitstuk ook meteen. Want uh, donderdag vliegt de hele bende weer terug naar Nederland. Oké okay, Bas, dankjewel. Tot je dienst. Het hele weekend hebben we in uh, langs de lijn het Ladies Open Golf in Vlaardingen gevolgd. Met speciale aandacht natuurlijk voor Christel Bouillon, de nummer 1 van Europa. Ze werd uiteindelijk negende daar in Vlaardingen. Toppers als Bouillon komen financieel makkelijk rond. Ze verdienen mooie checks. Maar hoe is dat voor de iets mindere speelsters? Ragnar Niemeijer ging op zoek naar het antwoord op de laatste dag van het toernooi. We gaan naar Christine Seksen die inmiddels op de fairway van de eerste loopt. Richting de bal van Christo Bouillon. Die iets aan de rechterkant was. Maar hopelijk niet te ver rechts om in de bunker te liggen. Christine? Er wordt radio gemaakt op de golfbaan in Vlaardingen. Zodat de toeschouwers in de baan kunnen volgen wat er op de andere hals gebeurt. Surface die prettig is om het spel te kunnen volgen. Er staat een studiootje naast het clubhuis. Bij hol 18. De, de ruf zal vandaag ook lastiger zijn. Dat hij natuurlijk een stuk natter is. We zagen het het leven bij de tweede slag van Marjet van de Graaf op 18. Marjet van de Graaf is inmiddels binnen. Dat geldt ook voor Kira van Leeuwen. En Christen Bouillon is dus net vertrokken. De baan ingegaan voor haar ronde. Misschien wel op weg naar de titel hier in Nederland. Hoe werkt dat nu, dat vrouwengolf? Het kost zo'n 50.000 euro per jaar. Dat moet je allemaal maar dat kunnen dat opbrengen. Van Leeuwen vertelt. Sowieso zijn de kosten hoger als je, als je dus met de caddy samenwerkt. Um, ja, krap gezien zou je eigenlijk uitkomen op um, 50.000 euro. Uh, maar er zijn ook um, ja, mensen die veel meer beslu ja, besluit uit te geven. Ja, op, de tour, op de herentour er zijn er wel mensen die uh, 250.000, 300.000 euro per jaar in moeten steken. Want ja, op een gegeven moment uh, is het ook beter om in een... Ja, ...in een wat uh, ja, luxe hotel te gaan zitten, zodat je echt uh, aan je rusten komt... ...in plaats van dat je in een, in een van de gehorig uh, goedkoop hotel zit. En op een gegeven moment beslis je gewoon om ja, op die manier... Uh, ja, om, ja, ...om je rondes heen te investeren in je sport. En de prijswinner is Francis Bondat. Van Australië. Een Australische speelster gaat er met een auto vandoor... De waarde van een ton een BMW, een cabriolet... Financieel hoeft zij zich voorlopig geen zorgen te maken. So this is the key of the big car. Ze sloeg wel vaker in holy one, maar well, nog niet tijdens een officieel toernooi. En het leverde toen ook geen auto op. Kira van Leeuwen, de Nederlandse, kan daar alleen maar van dromen nou, van zo'n grote prijs. Vijf, omdat hij voor het prijzengeld niet meetelt, prijzen is het wel een mooie air. opsteker. Uh, ja, nou, Abacus is mijn kledingsponsor. Uh, dus, uh, en ik heb twee financiële sponsors. En uh, ja, dat is gewoon ja, nodig, uh, vooral een damesgolf. Uh, je hebt gewoon de steun van anderen nodig. En uh, ja, je biedt er ook wat uh, dingen voor terug. En uh, zeg maar, uh, ja, een leuke samenwerking uh, heb ik nu met deze mensen. Jij zegt dat het kost ongeveer rond de 50.000 euro. Betekent dat ook dat je dat binnenkrijgt? Of dat dat er geïnvesteerd wordt in de hoop het later terug te verdienen. Nou ja, ik zeg altijd uh, één week uh, kan je leven uh, veranderen. Dus als je één uh, toernooi uh, goed speelt, ja, dan, ja dat, dat verandert uh, gewoon je hele carrière. Tenminste, dat kan. Uh, er was een meisje uit uh, Slowakije die uh, won begin dit jaar in uh, Marokko. En dat had eigenlijk niemand zien aankomen. En uh, dus is voor haar heel veel veranderd. En uh, ja, het kan zomaar bij iedereen gebeuren. En, uh, ja. Christel kan zich, als ze zo doorgaat, de komende jaren echt financieel onafhankelijk spelen. Ja. Dat is best bijzonder, hè? Uh, ja, dat kan. Dus uh, Het hangt van de speler af wat hij wat beslist. Uh, ja, zeg maar, het is altijd fijn om wat, wat extra financiële steun achter de hand te hebben altijd. Je weet nooit wat er gebeurt. Inmiddels dus, uh, ja. zit... De laatste ronde van het Ladies Open erop en zijn we aanbeland bij de prijsuitreiking. De checks worden uitgedeeld, 37.500 euro voor de winnares Melissa Reed uit Engeland. We Beste Nederlandse, nog net in de top 10 wordt Christel Bouillon die het weg gaf op de laatste 9 holes. Maar ...toch enigszins tevreden terugkijkt op dit toernooi. Het ja, nee, was, was op zich nog een hele mooie dag, veel publiek. En, uh, jammer dat ik net niet helemaal speelde zoals ik wilde... ...maar uh, al met al een top 10 plaats ben ik er erg blij mee. Dus, uh, maar uh, de week die er nu aan zit te komen om een beetje te rusten... ...daar, daar kijk ik erg naar uit, ja. Je maakt uh, een prachtige put op hal 9. Dat was misschien wel een meter of 15. Toen ging iedereen ervoor zitten en dacht iedereen... ...nou, daar gaan we, we gaan omhoog. Het verschil met de Leidster in de wedstrijd was twee slagen... En je kon het niet doortrekken. Was daar een algehele ja, reden voor? Nee, ja, het, het, het kan een beetje van alles zijn. Ik, ik had een beetje pech ook. Ik sloeg wat slechte ballen. Ik ben moe. Dus ja, ik denk dat het gewoon uh, alles een beetje bij elkaar was. Dat, het, dat ik het gewoon net niet helemaal uh, kon doortrekken. En dat is op zich wel jammer. Ja, want je bijde het dan aan vermoeidheid. Dat je zegt van ja, het lukte net niet zoals ik het zelf graag had ja. gewild. Ja, nee, ja, dat kan. Maar ja, kijk, ik, kan gewoon niet, uh, ik was gewoon niet goed genoeg vandaag. Dus ja, dat, uh, dat gebeurt. En uh, dat is voor mij jammer, dat is voor iedereen jammer. Maar het, dat is golf ook. En, uh, ja, en Melissa Riet heeft gewoon goed gespeeld en die heeft het terecht gewonnen Wat is dat voor een speelster? Een hele goede speelster, erg allround. Uh, goede swing. Uh, heel constant. Uh, ja, nee, uh, goede speelster. Golfster Kira van Leeuwen had het over Melissa Reid, de Engelse winnares van het Ladies Open Golf in Vlaardingen. Nu, Raccoon. In and says, Come on, let's have it. Out the worst you can be. Let's a good day for a bad habit. Don't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 Dus no mercy. Onverwacht Nederlandse wielersucces in de dauphiné Libéré voorbereidingskoers voor de Tour de France. Lars Boom won daar de proloog, een tijdrit over uh, ruim 5 kilometer. Boom eindigde voor Alexander Vinokourov en Bradley Wiggins. Lars Boom kampte de afgelopen weken met knieproblemen... maar toch is hij zelf in ieder geval niet zo erg verrast door deze overwinning. Um, ja, verrast. Um, ik weet dat ik een proloog altijd goed kan rijden... En, uh... Dat ik, uh, dat ik goed in rijden ben. Dus uh, niet heel verrast, maar uh, ook wel weer een beetje... omdat ik uh, niet had gedacht dat ik, uh, dat, dat ik al wat beter in vorm was dan in Californië. Wat is Lars Boom aangeschoven. In de studio is Aard Vierhouten. Aard, goedenavond. Goedenavond. Uh, vind jij die uh, prestatie van Lars Boom wel opmerkelijk? Was jij wel verrast? Hij zelf dus niet? Ja, hij, hij, hij hinkt een beetje op twee gedachten. Lars uh, is altijd ook wel een man die... Uh, uitspreekt wat hij van ja. zichzelf verwacht. En daar ook gewoon eerlijk in is. En, en, en daarmee af en toe ook een beetje uitgeleid. En, maar dat Hou je ervan van dat soort renners? Ja, tuurlijk. Je moet een beetje voor jezelf het gevoel hebben van... ik ga het doen. Als je in jezelf al niet meer gelooft... dan, uh, dan, dan zijn dit soort dingen helemaal onmogelijk. En zeker in, de, in het wielrennen en helemaal in de top waar, waar Lars nu in bezig is. En, uh, mm -hmm. Het begint onderhand wel een beetje een specialisme te worden van hem. Ja, en van meer renners uit de Rabobank ploeg. Want die, die, die, die hebben die erop getraind? Wat is er aan de hand? Nou, ja. kijk, het tijdrijden is in het wielrennen gewoon een heel belangrijke factor. Ja. En, en ook een steeds meer bepalende factor. En zeker in dit soort rondes. Waarmee je start, maar waar je onderweg ook nog een keer een tijdrit tegenkomt. En... Daar is het toch wel degelijk vanaf het uh, begin van een renner uh, duidelijk gemaakt... van uh, iedere tijdrit die je rijdt, rijde je alsjeblieft maximaal... om te kijken hoe je zo'n tijdrit aan moet pakken... wat je allemaal tegenkomt onderweg. Om een, als het er echt toe gaat doen en je echt heel goed begint te worden... dat je ook iedere tijdrit op die manier kan uh, beleven en rijden... en het maximale eruit haalt. En, ja, Maarten Schellingen reed vorig jaar natuurlijk ook al een geweldige tijdrit. En, uh, Paul Martens is in zijn jeugd, uh, bij, in, ik denk dat zelfs Duitse kampioen is geweest... Uh, Begint nu ook weer heel sterk aan de Dauphiné. Dat is een hele belangrijke, denk toch wel een sleutelrenner ook voor, uh, voor de berg op straks. Ja, als ondersteuner. Bij, ja. Uh, ik denk toch dat hij dat wel ka redelijk kansen maakt voor de Tour de France ook. Ja. Geesink. Robert, uh, uitstekend. 21 geloof ik, op, op, op, op 16 seconden. Ja, nou, uitstekend. Gewoon. Voor, voor, zeker voor Robert in zo'n korte afstand. Het explosieve wat je, wat je hierin nodig hebt. Uh, hij laat wel duidelijk zien dat hij dat ook. Robert Racing wat sneller naar een grotere, grotere maximale snelheid kan komen. Wat je voor een klimmer vaak niet toedicht. En uh, Robert doet het wel. En ik vind het heel acceptabel wat hij hier laat zien. Maar hebben ze speciale aandacht aan nou besteed? Zijn ze de winddoel ingegaan bij RABO? Een van de belangrijkste onderdelen denk ik is ook uh, het, het gevoel wat je erbij hebt als je op die fiets zit. Uh, ze hebben een, een fiets uh, van het merk waar gewoon. Eigenlijk de laatste vier jaar al verschrikkelijk grote snelheden meegehaald kan worden. En uh -huh. het vertrouwen wat je in je materiaal hebt. Betere materiaal dus. Ja, Betere het, het, ja, ze zijn natuurlijk gewisseld van fietsensponsor op een gegeven moment. En uh, nog meer extra aandacht aan die, aan die tijd die fietsen besteedt. Er is een speciaal programma ontwikkeld. Uh, Bob Stapleton heeft daar een zwaar in geïnvesteerd in de tijd van, uh, van uh, zijn. Opstart met HTC, en Columbia team. En dat is eigenlijk doorgevoerd door de materiaalspons die nu bij, uh, bij de raambank zit. En dat zijn allemaal hele kleine dingetjes. Maar ja, het is ook een proloog van uh, 5,4 kilometer. Dan zijn ook die hele kleine dingetjes heel erg belangrijk. Nou, woensdag is er uh, weer een tijdrit. Uh, exact dezelfde als in de Tour. Lars Boom benadrukt dat het uh, niet zomaar weer een overwinning wordt, hoor. Ja, dat is natuurlijk veel langer. Dus het is een totaal andere tijd uiteindelijk. Uh, die dag is uh, voor mij, denk ik, uh, ja... Om mezelf gewoon de bedoeling om gewoon vol, uh, vol te gaan. Ook uh, als een test naar het NK tijdrijden, wat uh, woensdag voor het uh, Nationaal kampioenschap is. Uh, om, om te kijken hoe ik uh, sta zeg maar, in de langere tijdrit. En, uh, ja, de uitslag kan ik je daar natuurlijk niet opzetten, maar uh, ik ga gewoon proberen vol te rijden. Dan zien we het wel. Tijdrit 49 kilometer, dezelfde dus als in de tour Maakt uh, Boom een kans, denk jij? Of is het te lang voor hem? Nou ja, 42 kilometer, 42,5 zelfs uh, is echt wel een tijdrit... dat je jezelf niet meer weg kan schuilen, steken en al dat soort dingen meer. En Lars heeft toch eventjes gas terug moeten nemen... vanwege zijn lichte probleem wat hij had in zijn knie. Maar ik verwacht daar toch echt dat de klassementsrenners... daar eigenlijk een soort van eikpunt maken van... oké, okay, dit is mijn huidige vorm van dit moment in de Doviné. Mm -hmm. Er is nog tijd. Er is nog tijd naar de Tour toe om daar naartoe te werken... naar, naar, naar de topvorm die ze allemaal willen hebben. En we zien dan Evans natuurlijk wel een geweldige tijd... een zevende plek in zo'n proloog... Um, Robert zal daar ook echt het maximale eruit halen om in die tijdrit te kijken waar hij staat. Ja, want het is voor hem natuurlijk een goede test ook voor de Tour de France. Want ja, absoluut. Daar heeft hij seizoen op afgestemd. Ja, en ook menig andere Tour de France-renners, en dan hebben we het over het algemeen klassement, die zullen absoluut deze tijdrit gaan bekijken. Waar zij dan niet in de Dauphiné zitten, maar het traject Zwitserland kiezen. En die gaan zeker voor de televisie zitten om te kijken hoe hun hoe concurrenten daar in deze tijdrit uh, ja, het gaan doen. Um. Dan wordt een ploegentijdrit. Uh, je weet, weet ook niet precies of die erin voorkomt in de toer, geloof ik. Maar dat is dan een mooi wapen ook voor. Uh, uh, met, met zoveel goede tijd is voor de ploeg. Ja, wat je zag in het traino. Zit er zeker dat, in trouwens? Uh, ja, wij twijfelen er nog even, maar hij ja. zit er zeker in. Ja, de traino is natuurlijk een, een, een stukje voorbeeldje geweest. En, ja. en hoe langer de ploegentijd is, hoe meer kans op, uh, op, op grotere verschillen. En dat zag je ook weer terug in de Giro, hoe daar de start verliep. Ja, je kunt maar zo 20 seconden winnen op je concurrent. En dat is natuurlijk heel erg aardig meegenomen. En, uh, Vind je het een mooi onderdeel voor in de Tour? Dus even uitstapje. Maar... Ja, absoluut. Ja, het is het, het, het mooiste, maar ook het meest verschrikkelijkste... wat een renner kan meemaken in een ploegentijdrit. En dan ja. net, net, net niet helemaal je dag hebben. Dan is dat echt een ramp om... Uh, het is de tweede op... etappe. Ik zit even mee te kijken. Tweede etappe al. Ja, nou, dus de, de, is dat dan juist vervelend? Misschien wel, want dan gaan er gaan de mensen afgereden worden. Ja, je, je, je zal maar gelost worden na 10 kilometer. Dan zul je de rest alleen moeten doen en op tijd binnen moeten komen. Want de tijdklok die, die blijft verder tikken. We, we hebben het wel, zeker in het verleden, meerdere malen meegemaakt. dat de renners in de ploegtijd buiten tijd kwamen te zitten. omdat ze alleen kwamen. de rol moesten lossen bij de ploeg. en dan uiteindelijk te laat binnenkomen. dat is natuurlijk wel heel erg. Gevaarlijke zeker, discipline dus ook. Zeker ja. voor zo'n begin van zo'n toer. Absoluut, absoluut. Ja. Um, de Rouwbank vorig jaar we hebben we het er vaak over gehad. Jij was heel kritisch en, en, en dit jaar klinkt je toch in ieder geval anders, milder. Maar het gaat ook echt een stuk beter. Ja, ik vind dat er vorig jaar een bepaalde tendens is ingezet uiteindelijk. Dat je laat zien waarvoor je staat en dat je overwinningen boekt. Nou, daar zijn ze dit jaar gewoon heel druk mee bezig en, en goed mee bezig. En, ja, maar kijk, maar een, ploeg waar, een ploeg waar zoveel miljoen in omgaat. Het draait, om, het draait om winnen. Het draait niet om een achtste plaats in een klassement. Dat is leuk. Het draait om winnen in wielrennen en in de sporten algemeen. Dus de focus op het winnen is weer terug. De focus op, op, op overwinningen binnenhalen. Het is ook uh, belangrijk dat Theo Bos de Tour de Rijken wint. Absoluut. Ja, van, niet alleen voor Theo, maar, maar ook voor, voor de ploeg, maar ook voor, voor, voor de sponsor. Ik bedoel, daar draait het allemaal om. En het is niet alleen Theo Bos die wint vandaag. Ook Raymond Sinkel dan de winterronde van Limburg van de belofteploeg. Um, Wilgo Kelderman die wint in Noorwegen het eindklassement in een etappekoers in drie dagen. Dus Rabank heeft een, al een heel goed weekend uh, achter de rug. Nou, terug naar de Dovené. Um, wat, wat kunnen we in deze Doviné leren over de kanshebbers voor de Tour? Ja, dat Kadel dat, dat Evans toch vorig jaar al aangaf: ik ga voor de Tour 110 nou, eigenlijk 115 procent. En daar is hij nu al wel redelijk mee gestart... met zo'n zo proloog af te leveren. Eh, we zien Fina Koor, die dachten van nou, hij zal het jaartje wel uitzingen... maar die doet ook gewoon weer mee. Eh, Tony Martin valt nog een klein beetje tegen... in deze tijdrit, maar... Hij heeft van vorig jaar geleerd, dat was hij veel te vroeg op zijn top. En uh, Twee weken voor de Tour was hij al super. En Je zag hem ook tijdens een Tour gewoon echt naar beneden zakken. Die staat er nu nog niet helemaal. Dus, uh, je ziet, dat is uh, de moeilijkheid, hè, denk ik. Hoe moet je je presteren? Want ga je te diep, dan uh, snij je jezelf in de vingers. Ja, absoluut. Uh, het winnen van een dovené is geen garantie voor een goede Tour. En, uh, daarom is het ook die tijdrit die straks in Canobe plaatsvindt, vierde mm -hmm. d etappen toch wel een goed eikpunt voor zeker klassementrenners van wat is mijn huidige conditie ten opzichte van de concurrentie... En je verkent ook nog een keer een hele mooie etappe in de Tour die, die, die, die van belang gaat zijn. Is misschien een beetje raar, maar is het niet veel verstandiger om je daar gewoon lekker te verstoppen? En gewoon rustig dat rondje te rijden? Nee, in het wielrennen krijg je niet zoveel kans om echt een tijdrit te rijden. En echt alleen maar zoveel bezig te zijn met jezelf. 42,5 kilometer lang in je eentje op zo'n fiets hangen. Mm -hmm. Dat valt niet altijd mee hoor. En dat is echt al ja, soms ook weer heel confronterend voor sommige renners. Om te dachten, ik sta er wel redelijk voor. En dan krijg je ineens een klap om je oren met drie minuten van je concurrentie. En dan, ja, dan, heb, dan, dan heb je het wel een beetje slecht op dat moment. Dus dat, het is gewoon een hele goede graadmeter van waar staan de klassementrenners? En hoe gaat het dan ook de etappes daarna? Etappen 6, 7, 8 in deze Doviné zijn erg lastig. Echt allemaal omhoog naar beneden, omhoog naar beneden. Nadat je 42 kilometer helemaal leeg hebt gegeven een dag. Dus dat is eigenlijk de opeenvolging die nu in deze Dovinee wel, wel degelijk aan het licht brengt. van wie staat al waar. En dat is, uh, dat is voor de wielerrennen, volgeren een hele interessante ronde. Het wordt een uh, interessante week, dus ja, ook. absoluut. Hart, dankjewel. Don't dream, it's over van uh, Crowded House. Daar is het wel een beetje over mee, maar dat terzijde. Goed, helemaal leeg waren ze niet. De tribunes op het TT-circuit, maar uh, de organisatie van de Grand Prix van Assen kan niet tevreden zijn. De racedag, dag trok maar 21.000 bezoekers. Het draagt bij aan de twijfels over het bestaansrecht van de zogenaamde Super League-formula. <mys Straight> Drie jaar, drie seizoenen heeft het geduurd voordat de organisatie van de Superleague-formula doorhad dat de combinatie voetbal-autosport een onmogelijke combinatie is. Het plan was dat beide sporten elkaar zouden versterken, dat er met een chic woord synergie zou zijn. Dat fans van een voetbalclub hun raceteam zouden komen aanmoedigen op een circuit. Nou, de waarheid bleek heel anders. Lege tribunes, rare combinaties. PSV met een coureur uit India vorig jaar bijvoorbeeld. Het publiek begreep er geen fluit van. En nu in het weekend dat het vierde seizoen start, gooit de organisatie het roer om. Langzaam maar zeker wordt afscheid genomen van voetbal en kiest de Super League voor landenteams. En dus reed Jelmer buurman niet alleen voor PSV, maar ook voor Nederland. Het heeft wel zijn consequenties gehad, want een paar dagen geleden waren er nog maar een paar coureurs bevestigd. Met het gevolg dat bijna niemand kaartjes durfde te kopen. Heel veel lege plekken dus op de tribunes in Assen. En Jelmer Buurman die vindt het zonde dat dat zo gelopen is. Het is, het is jammer eigenlijk dat het op het laatste moment aangekondigd wordt, want daardoor...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 Alle 50 natuurlijk. <laughs> ja, nou ja, nou heb je ook. Uh, de ene voetbalclub doet er veel meer mee dan de andere. Dus uh, bij PSV hebben we een presentatie gehad in het, station, uh, het stadion. <laughs> het eerste jaar. En uh, bij, bij AC Milaan werd er gezegd, uh, een stuk minder aan gedaan.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 Wat hij wel zegt is dat hij al lang blij is dat hij eindelijk weer in een auto zat. Na allerlei tegenslagen en grootse plannen die mislukten. Ik was echt, uh, ja, echt blij om er weer in een raceauto te zitten. Ik kan me niet herinneren dat ik zo blij ben geweest. Normaal ben je altijd wel blij na een winter dat je gaat testen en zo. Maar nu had ik er, omdat je toch tegenslag hebt gehad uh, na maanden hard werk om een Indycar deal te, voor elkaar te krijgen. Dat je in maart, net twee weken voordat dat seizoen begint, het horen hebt gekregen dat het niet doorgaat. Ja, dan, uh, moet je, dan heb je wel een zure appel. Dus, uh, en ik heb altijd gezegd tegen mezelf, ik, ik wil de top of niks. Um, en um, ik vind die fysieke en die mentale uitdaging gewoon heel mooi. En, uh, dus ik had eigenlijk bij neergelegd dat ik niet zou gaan racen dit jaar. Of in ieder geval op de stand-by zou staan voor IndyCar. Totdat Lee van Dam, de organisator hier in as van het, van het circuit en, en het evenement... Uh, mij belde van, joh, we hebben een auto voor je. En we hebben een publiekstrekker nodig. En we hebben een publiekstrekker nodig. En uh, dat is de magie van de Formule 1. Uh, die, die gaat nooit meer weg. Ik ben natuurlijk de laatste Nederlandse Formule 1-coureur. Dus... Ja, en dat staat nu op je, op je visitekaartje eigenlijk. Hè? Ik ben ex-Formule 1-coureur. Ik weet niet of ik daar zo blij mee moet zijn. Alles met ex ervoor is natuurlijk nooit zo leuk, maar... Maar het werkt wel. Uh, ja, het werkt wel. Je hebt eerder Super League gereden, vorig jaar, voor Corinthians, de Braziliaanse voetbalclub. Je bent nu toegevoegd met een soort wildcard. Je rijdt voor Team Nederland. Landgenoot Jelmer Buurman rijdt dan weer voor PSV. Maar de organisatie is een beetje afscheid aan het nemen van die link autosport voetbal. Dat zul jij geen gekke gedachten vinden, want volgens mij vorig jaar... Die combinatie Robert Doornbos corinthians daar had je niet zoveel mee, hè? Nee, nee, nee, Ik ben wel Brazilië-fan, maar dat is om andere redenen. En uh, nee, ik denk dat, je, dat het alleen maar beter is voor iedereen dat je die landen kiest. Want uh, ik zou niet aan moeten denken om met een PSV-auto op Zandvoort te rijden... met allemaal Ajax-fans natuurlijk. Die uh, ik denk dat dat een beetje een moeilijke combi is. Dus uh, Team Nederland is uh, the way to go. Ja, landenteams is beter dan proberen voetbal en autosport aan elkaar te koppelen...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 Er komen er misschien ook wat meer mensen naar Assen. Oud-Formule 1 coureur Robert Doornbos hoorde u in een bijdrage van Louis Dekker. Doornbos had vandaag in de drie Super League races in Assen geen geluk. In race 1 werd hij in leidende positie van de baan gedrukt. En daarbij liep de wagen zoveel schade op dat race 2 en 3 aan zijn neus voorbij gingen. Gistermiddag om 12 uur dook Daan Glorie het water in... om er vandaag 24 uur later pas weer uit te komen. 83 kilometer legde hij af... En hij pakte ermee het Nederlandse record. Daan, van harte gefeliciteerd. Goedenavond. Goedenavond, dankjewel. Ben je nog wakker? Ja, je bent ja, nog wakker. Ja, ik, ik ben nog wakker. Ik, uh, ja, ik zit toch nog wel vol adrenaline van de mensen die mij hebben aangemoedigd. En uh, ja, de unieke ervaring op zich. Want ik ben de eerste Nederlander die 24 uur zemt. Er was wel een Nederlandse vrouw die ooit 24 had gezongen in 1982. Maar uh, ja, dit was echt heel uniek. Maar waarom in godsnaam? Uh, ten eerste omdat ik het wereldrecord wil verbreken, van 101 kilometer. Nou, dat zit er helaas niet in. Uh, daar kwamen we achter na 10 uur zwemmen en uh, ja, ik doe het ook voor de goede doelen, de Rondon Center en de Cruyffermnation, en ja, daarom. Ja, <lacht> maar, maar, maar je denkt, kom, uh, ik ben een aardige zwemmer. Ik, ja, nee, nou ja, kijk, ik, in februari heb ik uh, de Grand Prix uh, Hernan Darius Parana gezonden. Uh, dat was 88 kilometer en ja, daarna ga je toch op zoek naar nieuwe doelen. Ja. En uh, ja, toen heb ik uh, gezocht op, op YouTube en zag ik iemand van 24 uur zommen. Ik dacht, waarom zou ik dat niet kunnen? En uh, ja, het is toch een unieke ervaring om te kunnen zeggen van... hé, hey, ik heb 24 uur zommen. Uh, 83 kilometer heb je afgelegd. Hoeveel baantjes ja, zijn dat? Dat zijn uh, ruim 1600 baantjes. Word je niet helemaal tureluurs dan? Ja, je wordt wel tureluurs van het aantal baantjes. Uh, uh, ja, de keerpunten die je maakt natuurlijk en het heen en weer zommen. Maar gelukkig waren er mensen die met mij meezonden en uh, ja, er was een geweldig publiek daar in de Horsvaart. Ja, Het was een uh, unieke belevenis om mee te maken en ja, ik heb uh, letterlijk heel erg afgezien. Het was uh, de hel op aarde eigenlijk. <laughs> ja, oh jee. En heb je, wat voor slag heb je gedaan eigenlijk? Nou, eigenlijk uh, probeerde ik zoveel mogelijk borstel te doen, maar ik had ook schoolslag en uh, samengestelde rugslag gedaan. Want op het einde jaar dan kan je je voorstellen, na 24 uur dan uh, voel je je armen wel. Dus uh, tot aan de helft, tot aan een half uur zag, zag het ik het nog een beetje op het schema. En daarna ben ik wat meer schosselen gaan zemmen en wat andere slagen. Maar uh, ja, het Nederlandse record was wel in zicht en uh, daar gingen we voor. Ja, nou dat heb je gehaald. Ja. Het wereldrecord inderdaad uh, helemaal niet. Was het een, nee. een, een, een, een slag toen je merkte van, oh jee, dat, dat ga ik niet redden? Nou, mijn coaches hadden dat in gaten niet zozeer ik. Want uh, ik kreeg geen tijden door in principe of ik kreeg geen, geen afstand door die ik zou zwemmen. Uh, ik kreeg alleen maar tips van blijf lekker zwemmen uh, en blijf lekker geleien. Uh, ja, ik, heb, ik heb zo afgezien. Ik, heb, ik wilde na negen uur uh, zat ik, uh, op de massagetafel zat ik te huilen, want ik wilde eigenlijk eruit. Ja. En uh, ja, bij de twaalf uur en bij de twintig uur wilde ik eruit. Maar ja, uh, toch zo'n sterk do doorzettingsvermogen. En bij mezelf dacht ik, als ik nu eruit stap dan geef ik het mezelf nooit. Je bent wel enigszins trots op jezelf, toch nu? Ja, absoluut. Kijk, ik heb hier uh, drie maanden, 25 groepen per week voor getraind. En het is... Het is gewoon tofswoord, dus dit is niet iets wat je als rekening kan doen. En ja, het, is, het is gewoon een, uh, wel een prestatie waar ik trots op kan zijn. En nu? Nu val je een zwart gat, man. Ja, nou ja, kijk, op zich uh, niet hoor, want uh, er zijn nog genoeg mooie wedstrijden. Ik, uh, ja, ik wil absoluut het kanaal over en uh, misschien wil ik het kanaal wel uh, heen en terug zwemmen. Zou ik doen. Dat hebben, dat hebben ook niet zo heel veel mensen gedaan en uh, ja, zo zijn er voldoende uitdagingen. Ja, dat heen en weer, dat heen en weer zwemmen. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Het kanaal oversteken, ala. Maar nog een keer terug uh, zwemmen, is dat al gebeurd? Dat is, uh, één Nederlandse vrouw heeft dat ooit gedaan, Irene van der Laan. En die, uh, ja, die had dat voor mij binnen de, binnen de 16 uur of zo verdacht, binnen de 20 uur. Dat moet dus kunnen. Dus mogelijk. Daar, glorie. je kan je bed in. Ja, dankjewel. Welterust, je gaat vast met een heerlijk gevoel slapen. Ik ga heerlijk slapen, maar uh, mijn schouders doen ook behoorlijk pijn. Dus ik ben benieuwd hoe je de nacht doorkomt. Nou, heel veel sterkte ermee. Nou, dankjewel. Dankjewel. Dank Bijna het einde van uh, deze langsleiding. Ik kan u nog vertellen dat Marianne Vos in Spanje de Grand Prix Theodat de Valladolid heeft gewonnen. Het was weer de derde wereldbekerzegen dit seizoen voor Vos... nadat ze eerder al succesvol was in de ronde van Trent en de Waalse Pijl. Ze neemt uh, dankzij deze overwinning ook de leiding in het wereldbekerklassement over... van haar ploeggenote Annemiek van Vleuten. En Yvonne Hak heeft bij de uh, internationale wedstrijd in Rabat... Uh, opnieuw niet de limiet gehaald voor de WK op de 800 meter... Met 2 minuten, drie seconden en 11 honderdste bleef zo ruim boven de limiet voor de WK in Zuid-Korea. Goed, dit was het. Einde van Langs de lijn. Zo direct staat het journaal van 11 uur, John Jansen Galen... met het oog op morgen. Ik wens jullie veel plezier erbij en wat mij betreft tot snel. Dag. Is alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op Bruinzeelparket.nl Hellemonsters, monsters, duivels, engelen, naakte, ridders en listige vrouwen. Welkom in de wereld van Lucas van Leijden in Museum de Lakenhal. Ruim 250 prenten, tekeningen en schilderijen, waaronder tal van topstukken. Nog niet gezien? Kom dan snel kijken in de Lakenhal Leiden. Lucas van Leiden en de Renaissance is nog maar te zien tot en met 26 juni. Kijk op lakenhal.nl. Met alles in één van Ziggo heb je het snelste internet tot wel 120 mbit per seconde. En kan je onderling gratis bellen met andere Ziggo telefonie -abonnees. Stap nu over en ontvang de interactieve HD-recorder van 459 voor maar 99 euro. Ga nu naar ziggo.nl slash alles in 1 of bel 0900 0730. Lokaal tarief.